In de thaise hoofdstad Bangkok is een dode gevallen bij protestacties tegen de regering. Tien mensen zijn door kogels gewond geraakt. Het is niet duidelijk of dat door politiekogels is gebeurd. In Bangkok zijn regeringsgebouwen en politiebureaus omsingeld en bezet. De demonstranten willen dat de premier aftreedt omdat ze een amnestiewet voor haar broer, oud-premier Taksin, wil invoeren. De protestacties zijn al een week aan de gang.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 Twee mogelijkheden. Waarom zou je het mij loslaten? Insight. Als ze hem vermoorden, lopen ze toch veel minder risico? Ik moet nadenken. Tijd winnen. Tijd winnen? En we moeten daar weg. En dan zo snel mogelijk. De psychologische thriller Overspel. Vanavond bij de VARA op Nederland 1. Langs de leners met Ronald Boat Goedenavond en welkom. Een avondje met vier wedstrijden in de Eredivisie... en straks ook nog Waterpolo, uh, het ravijn. Een van die vier wedstrijden is al begonnen, is al dik bezig. Pek Zwolle tegen RKC. En Pek, ja, dat begon heel goed in de competitie... maar uit de laatste tien duels werden eigenlijk maar negen punten gepakt. En RKC, ja, dat begon heel slecht in de competitie... maar maakte vorige week alles goed met 1-0 winst op Feyenoord. Althans, alles voor de Waalwijkers. Frank Wielaert zit in Zwolle. Ja, na een kwartier is het nog 0-0. Is het een richtingsverkeer voornamelijk. Zwolle heeft de bal, probeert kansen te creëren. Heeft een uh, schot uh, gecreëerd voor Hiewat. Nu gaat de bal diep in de richting van Benson. Die verliest het kopduel van Van Hoefelen. En dan is uh, het noodwerk... Van Guano, de andere centrale verdediger van RKC... om die bal weg te schieten. Aan de andere kant ook één kans inmiddels. Want RKC loert op de counter met Joachim in de punt van de aanval voorop. Schet speelt vanaf de linkerkant vandaag. En hij mikte de bal, nou, ik denk 30 tellen geleden. Een paar meter naast de goal van Boer. Dus het is behalve voetballen voor Zwolle ook nog opletten... dat je niet in het mes stapt van RKC. En RKC, dat leunt en wacht en loert. En het is 0-0 intussen. En wat zijn de andere wedstrijden? NAC tegen FC Groningen en Heerdeveen Go Ahead Eagles... over een uh, minuut of veertig om kwart voor acht dus. En om kwart voor negen vanuit Almelo de laatste wedstrijd... Herakles tegen FC Utrecht. En ik zei al, er wordt ook gewaterpolen. Het ravijn tegen Kinef Kirishi vanavond om half acht. Langs de lijn op zaterdagavond is er tot elf uur met Sport en... En dan moet ik dertien seconden volpraten, zeggen ze. Dertien. Uh, dit is De Duke. Sport en muziek dus. Tot elf uur. Veel plezier. But you can tell right away, Dr. A, when the people start to move. met Sir Duke. Ja, Pek Zwolle is nog steeds een van de topploegen in Nederland. Zesde plaats mag je toch wel van spreken. En juist tegen die topploegen doet de RKC het goed, Frank uit. Ja, nee, bij... In die categorieën heeft Ron Jans dan maar gezegd. Dan zijn wij subtop. Dat doet RKC even een stuk minder tegen. Want de zesde plaats is dan toch echt subtop. Zeker ook als je inderdaad kijkt hoe Zwolle het de laatste maanden heeft gedaan. Afgelopen zeven wedstrijden één keer gewonnen. Dat is bepaald niet veel. Maar ja, ook wedstrijden tegen PSV uit Twente, Thuis, Groningen uit. Wel gelijk gespeeld. Dat is ook weer niet zo heel erg slecht. Maar dit, deze wedstrijd moet Zwolle eigenlijk winnen. Het is ook kat en muis in de eerste 20 minuten geweest. De kat Zwolle voorlopig nog niet het gaatje gevonden in de defensie bij de muis. Maar uh, wel een paar keer dichtbij geweest. Een schot van Hiwat uit een hoekschop. Vervolgens nog een kopbal van Lachman. Onderkant Lat had die pech met de bal uh, weer de goal in stuiten. En daarna de aanval uiteindelijk werd afgeslagen. Gek genoeg daarvoor liet uh, Nijland die bal achterlopen. En dan denk je waarom doe je dat nou? Zwolle scoort namelijk nooit uit standaard situaties. En dat blijkt dan vervolgens omdat Lachman... Die bal onderkant lat kopt En dan hebben ze dan weer wat pech uit. Nee, nu Benson. Die moet scoren. De buitenkant paal zegt. Oei, hij was er ineens doorheen. Razendsnel. Bal dwars door het midden. Hij was zijn tegenstander alweer kwijt. En daar staat Guano nu te zeggen. Jongens, rustig maar, rustig maar. Ja, niks. Je moet opletten. En uh, Benson tegenhouden. Seda kwam als een uh, gek zijn doel uit. Net goed genoeg om uh, Benson te dwingen die bal buiten om te schieten. En hij raakt dan buitenkant uh, paal. En zo komt RKC goed weg in deze fase van de wedstrijd. Ja, dit zijn de momenten. Waar iedereen in dit stadion op zit te wachten. Waarvan je ook weet dat het gaat gebeuren. Zwolle gaat kansen krijgen tegen RKC. Daar vragen ze om, de mannen uit Waalwijk. Omdat ze achterover leunen. Loerend op dat ene momentje dat het misgaat op het middenveld bij Zwolle. En dan willen ze er razendsnel uitvliegen. Nu krijgen ze daar niet de gelegenheid toe. Ze hebben wel de bal, de mannen uit Waalwijk. Via Amieu, Rechts achterin. En nu moeten ze het voetballend gaan oplossen. Via Duits. Dat lukt dan niet. Gravenbeek zit ertussen. Voetje van Duits erbij. Maar. Uh... Die wordt niet gezien. Dus wordt de ingooi gegeven aan RKC. aan mag gooien. Ter hoogte van de middenlijn. Exact. Loopt hij bijna alvast naar binnen voordat hij de bal gegooid heeft. Zegt uh, C. Mak dat die bal buiten is geweest. Dat is verder niemand met hem eens. Dus RKC voetbalt gewoon verder. En nu gaat die bal wel via Schet buiten. En kan Zwolle dus alsnog gaan gooien. Alleen 10 meter verder naar achteren. En een paar tellen later dan eigenlijk de bedoeling was. Lachman. Kan de bal breed leggen op Broersen. Die kan dan eventueel kiezen voor Van Hintem. Links achterin. Die speelt daar omdat Aciente geschorst is. En uh, hij gaat net zo vaak, misschien nog wel vaker mee naar voren... dan uh, Aciente gewend is te doen. De bal gelepeld in de richting van Guano. Die ligt op de grond, glijdt weg, kopt die bal dan door. Dat is op zich al wel knap, maar nu heeft Iwattem. En gaat die bal richting de tweede paal over Saimak heen. En Saymak denkt, ik laat hem lopen voor de man die inkomt bij de tweede paal. Maar daar kwam dus niemand. Dus gaat hij over de achterlijn... En komt RKC opnieuw goed weg. Zwolle wacht op de openingsgoal. Dat doen ze inmiddels al een kleine 25 minuten in deze wedstrijd. En RKC moet opletten, want die goal komt dichterbij. Cap met liar en 0-0 nog bij pexvollen RKC Frank ja wist mogelijk half uur gevoetbald en uh, zwolle heeft uh, een keer de lat geraakt een keer de paal geraakt en vervolgens nog een keer de lat geraakt heerlijke aanval over de linkerkant daar uh, waar Seymak de bal krijgt tussen drie tegenstanders in staat hij geeft een hakje aan wat die vervolgens helemaal vrij staat. Randje 16 en die bal over Seda heen krult tegen de lat. Weer een goede kans voor Zwolle. Maar nu moet die bal nog tegen de touwen. De richting zit er al wel aardig. Maar nog niet helemaal perfect bij de Zwollenaren Die oppermachtig zijn de bal rondtikken. Nu krijgt... Uh... Zwolle, nee. RKC de vrije trap tegen. Duits die een tik uitdeelt ter hoogte van de middenlijn. Zo de bal denkt te veroveren. Duits is het niet eens met Kamphuis dat hij daarvoor wordt teruggefloten. Die tik die hij uitdeelt aan Seemak. Hij probeert weliswaar bij de bal te komen. Maar neemt Seymak voor het gemak dan maar vervolgens even mee. Dus het is logisch dat daar geen gele kaart voor komt. Maar uh, niet logisch dat Duits daar tegen protesteert. Want uh, echt helemaal legaal was het natuurlijk niet. Vrije trap intussen genomen. Zwolle, bal breed naar uh, Van Hintem. Zoek aan de linkerkant naar Nijland. Die moet zijn dus tegenstander uitspelen. Daar staan er twee. Dus kiest hij wijselijk voor de weg terug. Krijgt hij hem via Van Hintem. Toch weer op het middenveld. Nu is hij uh, wat naar binnen gekropen. Zoekt hij naar een afspeelmogelijkheid. Die vindt hij een lachman. Die is meegekomen op het uh, middenveld bij uh, Zwolle. En aan de uh, rechterkant vervolgens Gravenbeek. In combinatie met Hiwad. Gravenbeek naar binnen. Zoeken naar Seymak. Seymak met Guano. Guano wint dat. Omdat Seymak die bal niet onder controle krijgt. Bal gaat wel over de achterlijn. Hoekschop Zwolle. Normaal gesproken zou je dan met een gerust hart terug kunnen geven aan de studio. Maar nu die bal een keer tegen de lat is gegaan. Zou ik dat toch maar niet gaan doen. Want Zwolle scoorde nooit uit standaard situaties. Maar dat soort statistiekjes zijn natuurlijk gedoemd een keertje te kunnen worden doorgestreept. En nu gaat Van Hintum dat proberen te doen. Vanuit de hoekschop die hij mag gaan nemen. Natuurlijk Lachman weer mee naar voren. De man die de lat al raakte een aantal minuten geleden uit een soortgelijke situatie. Broersen zou het ook kunnen doen. Daar gaat die bal weer. Seda met twee vuisten. Bal recht omhoog niet helemaal lekker. Broersen. Nog een keer Seda met twee vuisten. En Sejmak die dan de bal naar de zijkant komt. Doet hij dat een beetje te kort? Net niet kort genoeg voor Kastel om ertussen te zitten. Dan loopt uh, hij wat. Uh, nee, Sejmak tegen zijn tegenstander aan. Nog een hoekschop voor Zwolle. Dat is drie op rij. Eens kijken of dat dan even wat op gaat leveren. De druk van Zwolle neemt hand over hand toe in de richting van de goal van Seda. Die vorige week natuurlijk tegen Feyenoord al een helder rol uh, uh, kreeg. En door al die reddingen die hij pleegde, daardoor leek het heel lang 0-0 te gaan worden. Totdat Joachim het feestje voor uh, Feyenoord, hoewel feestje, verstierde. Want 0-0 bij RKC is ook geen feestje voor Feyenoord. Van Hintum en Seda opnieuw. Nu kan hij hem pakken. Is hij uh, niet bedreigd. Dus geen twee vuisten maar twee handen achter de bal. En dan is de dreiging bij Zwolle aan de voorkant in ieder geval weg en kan Seda even de tijd nemen met zijn uittrap... en de problemen verplaatsen naar de mannen voorin. Eén daarvan natuurlijk, Joachim, die daar de bal moet ontvangen. Dat doet hij wel, maar levert hem vervolgens ook onmiddellijk weer in... richting Nijland. Bal naar Benson tussen twee centrale verdedigers in. Daar komt het dus niet aan. RKC neemt over een goed half uur gevoetbal. Zwolle is veel sterker, maar drukt er nog niet uit in doelpunten. Het is 0-0 tegen RKC. 0-0 is ook de eindstand in Engeland bij Aston Villa tegen Sunderland. Everton versloeg Stoke City 4-0. West Ham United Fulham 3 -0. Cardiff City Arsenal 0-3 en Norwich City Crystal Palace 1-0. Het is rust bij Newcastle United West Bromwich Albion en de rust dan daar is 1-0. Arsenal gaat met 31 uit 13 aan kop, gevolgd door Liverpool en Chelsea. Die hebben er 24 uit 12. Everton heeft er ook 24, maar dan uit 13. En dan in de Bundesliga, daar won Bayern München weer eens. 2-0 dit keer van Braunschweig en allebei kwamen ze van Arjen Robben. Bayern Leverkusen tegen Nuremberg werd 3-0. Slecht nieuws voor Verbeek dus. Hoffenheim weer de Bremen 4-4 met één goal van Elia. Mainz, Borussia Dortmund 1-3 en Hertha BSC tegen Augsburg 0-0. Om half zeven begon Schalke te voetballen tegen VfB Stuttgart. Het is nu rust en Schalke staat met 1-0 voor. Bayern München gaat een kop met 38 punten. Bayern Leverkusen is tweede met 34. En Borussia Dortmund heeft er 31 en is daarmee derde. Allemaal uit 14 duels. misconception. I'm de Lange. Het is nog steeds 0-0 bij Frank Vierijt. Ja, en Ilse is ook niet helemaal alright, heb ik begrepen. Die schijnt uh, ziek te zijn, <laughs> maar goed. Uh, hoe dan ook, bij Zwolle is het ook nog niet helemaal alright, right... want het staat nog steeds 0-0 tegen RKC, uh, inderdaad. En op het moment dat ze bij Zwolle uh, riepen dat er een vrije trap moest komen... want dat zou het zijn geworden als Benson uh, zijn zin had gekregen... Die werd, uh, kreeg een tikje net buiten het strafschopgebied En vervolgens keek iedereen naar de scheidsrechter. Behalve die van RKC. Die ging heel snel naar de overkant. En kreeg vervolgens een kans via Joachim. De hoekschop daarna leverde niks op. Intussen heeft Zwolle weer de bal via Hivat Nog op de eigen helft wordt hij uh, ingesloten. Dat uh, is goed gedaan door Schet onder andere. Die hem van achteren besloopt en de bal van zijn voet af snoepte. En dus kan uh, RKC nu uh, van de goal afkomen via Duits. Even de vrije kant opzoeken. Dat is namelijk helemaal op rechts bij Pauw, de rechterverdediger. En Snow die wordt onmiddellijk onder druk gezet door Nijland. En niet alleen dat, er wordt ook ondersteboven gelopen door Nijland. Dat vind ik wel een aardige prestatie, dat hem dat lukt. Snow ondersteboven lopen, <laughs> vrije trap snel genomen. En uh, RKC-voetbal dus door Kastelen snel zoeken. Dat is de man die doorgaans nog wel wat kan creëren bij uh, RKC, maar die staat nu op de middenlijn met zijn rug naar de goal toe. Dus moet hij even anders denken en via Guano de ruimte gaan zoeken. Die zoekt het via Amieu aan de linkerkant. Die levert het zomaar in. Waarom schiet je die bal daar naar voren toe? Waar alleen Lachman staat en de dus Zwolle kan overnemen. Broersen, die uh, hier wat vindt en uh, die heeft een aardig balletje. Buitenkantje rechts in gedachten. Richting, uh, richting Van Polen wilde ik zeggen. Dat is überhaupt niet waar, want daar staat Van Hintum. Van Polen doet niet mee. Die zit uh, op de bank. Overname van RKC, want zover kwam die bal van Semak helemaal niet. Overname van RKC duurt erg kort. Bal moet even terug naar Boer. Die moet dan risicovol uitverdedigen. Dat doet hij uitstekend. Zwolle komt daar goed uit op het middenveld. Nu met uh, uh, Thomas is dat de jonge Nieuw-Zeelander... die zo opvallend voetbalt uh, sinds eigenlijk zijn... Uh, aankondiging dat hij dat kon. Uit tegen PSV. Is hij blijven staan. En hij doet het prima. Daar begon hij als linkeraanvaller. Nu staat hij links op het middenveld. En is hij daar dreigend. Van Polen komt nu. Het Zeg ik het weer. Van Hintem is het. Die daar naar binnen komt. En uiteindelijk de bal via een tegenstander probeert over de achterlijn te krijgen. Dat lukt alleen niet. Het wordt een ingooi. Omdat daar heel even door Van Hoefelen getwijfeld wordt wie de bal als laatste raakte. Maar uiteindelijk kiest hij er maar voor om toch maar een ingooi weg te geven. Nu die bal voorgegeven. Bal weggewerkt door Duitsland. Duits heel hoog en ver. Maar ver genoeg om hem buiten te schieten. Ja, net. En dus kan Zwolle gaan gooien op de helft van RKC. Nog daar waar bijna iedereen staat. Behalve Gravenbeek. Die staat er nog achter. En Lachman staat erachter. Daar gaat de bal uiteindelijk ook naartoe. Lachman op zijn eigen helft. De rest staat inmiddels allemaal op de helft van RKC. Gravenbeek loopt de bal over de middenlijn. En daar is dan de ruimte ineens heel erg beperkt voor Zwolle Thomas. Balletje breed uh, zoeken naar uh, de volgende optie. Mokotjo is dat. Die draait even om Joachim heen en om zijn eigen as. Maar staat dan vervolgens tegenover Braber. Kies dan voor uh, Broersen. Die gaat over de linkerkant. Via Van Hintem. Hey, nou daar heb ik het in één keer goed. Soms is het best lastig om dat er even in te krijgen. Broersen. En uh, weer terug naar uh, uh, Lachman en Gravenbeek. Het is wachten tot RKC zin heeft om een klein beetje van de eigen goal af te komen, zodat daarachter wat ruimte ontstaat. En op het moment dat dat gebeurt kiest Zwolle net voor de weg terug. En zo uh, blijft het voorlopig even breien. 42 minuten zijn we bijna onderweg als Broerse die bal diep gooit in de richting van Nijland. Volgens de assistent scheidsrechter staat hij buitenspel. Ik vrees dat hij gelijk heeft voor Nijland. Maar hoe dan ook, zelfs als hij geen gelijk heeft, is het een vrije trap voor RKC dat dan kan uitverdedigen. We zijn bijna 42 minuten onderweg in de eerste helft. RKC is ze. Uh, de mindere ploeg, maar houdt Zwolle voorlopig nog op 0-0. Nog 1-0 voor Peck. En dat is verdiend hoor. Het is vlak voor rust eigenlijk op slag van het verstrijken van de officiële speeltijd. Als Nijland de bal krijgt op rechts. En uh, hij hem voorzet. En dan vervolgens schiet hij hem tegen de hand van uh, zijn directe tegenstander aan. Even kijken wie dat uh, precies is. Dat is Amieu. Die maakt ook Hens. En uh, daar zou je dus een vrije trap voor kunnen geven. Maar in vervolg daarvan, omdat Kamphuis laat lopen, schiet uh, vervolgens Saymak die bal binnen in de korte hoek. En uh, denkt iedereen bij Zwolle, laat maar die hensbal. We vieren de goal wel gewoon. En vervolgens gaat iedereen bij RKC bij Kamphuis uh, lopen uh, vragen om een vrije trap. Want er werd toch hens gemaakt, nota door Amieu. Grappige situatie. Vooral grappig voor Peck. Want die komen op slag van rust met 1-0 voor. En laten we vooropstellen dat dat meer dan dik verdiend is in uh, deze eerste helft. Zwolle oppermachtig kansen gehad. Twee keer de lat geraakt, één keer de paal geraakt en één keer de touw. Die laatste was belangrijk, want daardoor gaat Zwolle nu rusten tegen RKC... met een 1-0 voorsprong. De goal kwam van Saibak. Gaan we waterpolo? Vijf ploegen doen mee om twee plaatsen in de volgende ronde. Ravijn speelt vanavond tegen het Russische Kinev Kirishi. Tegen een andere Russische ploeg hebben ze al verloren, hè Bob van der Tak. Wat zeg je, Ronald? Tegen die andere Russische ploeg die deel ja, heeft. Klopt, ja, klopt. Ja, dat was gisteravond. En dat was uh, eigenlijk een lelijke streep door de rekening. Want dat was de minste van die twee Russische ploegen. En wat dat betreft heeft uh, het ravijn dus, uh, zichzelf een slechte dienst bewezen gisteravond door uh, Nipt te verliezen. In de laatste minuut ging het fout. 13-12 en dus zal het lastig worden voor de thuisvloeg hier uit Nijverdal om de volgende ronde te bereiken. Maar het kan nog wel in een stuntje. Zou dan prettig zijn tegen Kinev Kirishi. Dat is de kampioen van Rusland. Het ravijn is de kampioen van Nederland. Maar ja, de Russische competitie is gewoon veel sterker dan de Nederlandse competitie. En Kinev is een van de beste clubteams van Europa. Hij heeft een aantal gerenommeerde Russische internationals in de gelederen. En het is dus een bijzonder zware opgave voor het ravijn. De wedstrijd is inmiddels begonnen. De eerste periode is in volle gang. Het staat de 2-1 voor de ploeg uit Rusland. Maar het ravijn gaat nu in de aanval over de linkerkant. Maar dan gaat de bal even terug naar Jasmin Smit. Jasmine Smit speelt hem naar Sophie Veldhuis. Veldhuis dreigt om te gaan schieten, doet dat ook in de korte hoek. Maar de redding is daar van de keepster van Anna Karnouk. En dat is een van die internationals dus ook kiepster bij de Russische nationale ploeg. En zo heeft het ravijn het dus moeilijk in de openingsfase. Maar dat verwachten we eigenlijk ook wel van tevoren. Rob Bijeman, de coach van het ravijn, die zei voor de wedstrijd... het zou al, eigenlijk al mooi zijn als we lang kunnen bijblijven. Zo liggen de verhoudingen in het internationale water tussen deze twee ploegen. Nu een uh, overtreding gezien van uh, Nijverdalse kant. En dus een, uh, wordt er iemand uh, uit het veld gestuurd voor 20 seconden. Dat is Tessa Stutterheim, de aanvoerster van het ravijn Meer. Dus voor de Russische ploeg. En daar weten ze meestal wel raad mee. En dus een mooi moment voor Rob Bijeman, de coach van het ravijn... om even een time-out aan te vragen. De wedstrijd dus uh, begonnen hier in Nijverdal 2-1. Voorlopig de tussenstand voor Kinev Kirishi. 11 uur, NOS langs de lane, met Bruno's boot. Hiding behind a tree, disappearing the woods, singing of the wind, escapes up. Kim Knol, Motion of Life. De Nederlandse hockeysters en het finale toernooi... van de Hockey World League in Argentinië... begonnen met een ruime overwinning. Oranje versloeg Duitsland met 6-0. In de pool met verder Engeland en Zuid-Korea... zijn alle teams verzekerd van een plaats in de knock-out-fase... die donderdag begint. Maartje Palme opende de score na 20 minuten... na een in eerste instantie helemaal niet geslaagde uitvoering... van een strafcorner. Philip Koker praat met Palme. Wat is dit waard, Maartje, deze klap die jullie uitdelen aan Duitsland?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 Ik vond nog heel opvallend die laatste minuut van de eerste helft... waarin jij en Willemijn Bos even een statement afgaven aan Duitsers... van jongens, als jullie ons niet willen aanvallen... dan blijven we ook gewoon staan. Ja, dus, weet je, de omstandigheden zijn gewoon uh, best wel heet hier, zeg maar. En het is uh, zwaar spelen. Dus ja, als je 1-0 voor staat, 1 uh, minuut voor, uh, voor rust. En uh, ze komen niet, dan is het voor ons natuurlijk... Uh, ja, waarom zouden we gaan aanvallen? Dus het was voor ons uh, even rust pakken en uh, met 1-0 de rust in gaan. Dus het was voor ons uh, ja, een beetje een statement, ja. Jullie hebben toch wel wat energie verschoten om al die goals te kunnen maken. Morgen moeten jullie weer, morgen vroeg. Het is wel tegen de 40 graden. Hoe denken jullie dat jullie er morgen voor staan? Ja, we hebben nu uh, deze dag moeten we goed benutten om te herstellen. Uh, ik denk toch dat we, ondanks dat we de vijf goals maken, dat we toch uh, onze energie iets hebben kunnen sparen en uh, veel juist op de counter hebben kunnen spelen, afwachten, verdedigend en uh, ja, af en toe gewoon uh, aanval naar voren. Hè. Dus uh, zeker de laatste 10 minuten toch wat rustiger, rustiger aangedaan en uh, meer op de controle gespeeld en uh, probeert om iets meer energie te besparen voor morgen. Maar ja, uh, het zal zeker zwaar worden. 40 graden en dan twee wedstrijden in twee dagen, dus dat is uh, ja redelijk zware omstandigheden. Maar jullie lachen weer, jij lacht weer, dat heb ik in de zomer niet zo vaak gezien. Klopt, nee, ja, ik, ik kan terugkijken uh, ja, voor mezelf en als team op een uh, iets minder leuke zomer. Ja, uiteindelijk uh, leer je ik, ik, heel veel van verlies en uh, hebben we veel dingen met elkaar doorgesproken en uh, ja, zijn we een hele goede weg ingeslagen. denk ik. En uh, hele goede voorbereiding gehad en uh, ik heb heel veel zin in het toernooi, zin om te spelen. En uh, ja, het plezier straalt eraf denk ik, bij het team. En, uh, ja, het uh, komt uit om een 6-0-overwinning. Dat zei Maatje Palme. Ja, 6-0, maar zo heel gemakkelijk. Ging het niet eens volgens Maria Verschoor? Uh, nee, dat viel er al mee. Maar uh, ja, het was wel... Uh, in het begin ging het gewoon even wat uh, moeilijker. Maar uh, nee, ja, uiteindelijk hebben we het gewoon goed uitgespeeld. Ik denk, ja, wij hebben gewoon een goede wedstrijd neergezet. En Duitsland, uh, ja, die probeerde zich nog wel te verweren. Maar uh, wij, ja, wij hebben gewoon een goed spel neergezet. Dus ik denk dat dat het gewoon is. Jullie wilden graag als team, na een zomer waarin jullie geen prijs hebben gepakt, graag meer rendement in de cirkel hebben. Beter in de cirkel, meer goals maken. Nou, dat is allemaal gelukt. Ja, ja klopt. Uh, ja, we moeten gewoon meer onze kansen afmaken. Want we, ja, we zien gewoon dat we heel vaak in de cirkel komen, maar het gewoon weinig afmaken. En nu, uh, en nu hebben we eindelijk gewoon deze goals kunnen maken. Dus dat is wel heel fijn, ja. Klopt. Jij ja, ook nog eentje. Ben je er doorheen over voor dit toernooi? Wat? Door doorheen? Ja, dat je nu echt lekker in het toernooi zit? Oh, ja, nou ja, ik was wel zenuwachtig in het begin. Dus het is wel goed dat ik nu een goaltje heb meegepikt. En nu gewoon de aankomende wedstrijden gewoon rustig kan spelen. En gewoon lekker kan ballen, ja. Dus ik ga voor meer goals. Denk je dat dit hard aankomt voor Duitsland? Uh, ja, ik denk het wel. Maar we moeten gewoon uitkijken. Want vorige World League spelen we ook in de oefenwedstrijd 10-0 tegen, tegen Duitsland. En in de finale verliezen we. Dus uh, ja, we zijn er nog lang niet. En ja, het is nu mooi dat we 6-0 winnen. Maar je weet het nooit dus. je verschoort na de 6-0 winst van het Nederlands vrouwenhockeyteam op, jawel, Duitsland. Een van de wedstrijden die over een minuut of vijf begint... is uh, NAC tegen Groningen. NAC heeft, uh, hoorde ik van de week, nog steeds vertrouwen... ondanks de 5-2 dikke nederlaag tegen Twente. En Groningen is al zes duels ongeslagen. Maar ja, een avondje NAC in Breda. Dat kan toch altijd verkeerd gaan voor de Groningers. Arman Afsaroglou. Ja, zeker. Ook omdat je weet dat Nak aan een hele goede reeks bezig is hier in eigen huis in Breda. De afgelopen vier thuiswedstrijden werden allemaal gewonnen. Nak won dit seizoen al thuis van PSV een paar weken terug en ook van AZ. Dus hier in eigen huis zal het niet zo makkelijk worden voor FC Groningen om te winnen van NAC. Maar Groningen doet het natuurlijk goed. Is een van de grote verrassingen van dit seizoen in de Eredivisie. Dat hadden misschien weinig mensen voorspeld met de selectie waar Groningen dit seizoen mee begon. Maar de ploeg onder leiding van de nieuwe trainer Erwin van der Looij doet het gewoon uitstekend. Staat op een vijfde plaats. En als ze vandaag winnen hier in Breda staan ze op één punt van koploper Vitesse. Dus alle reden voor veel zelfvertrouwen bij beide ploegen. Groningen dus op een vijfde plaats in de Eredivisie. En NAC staat tiende. En we gaan zien wat dat gaat opleveren. NAC dat vorige week met 5-2 verloren inderdaad van Twente. En Groningen dat thuis in de Euroborg met 0-0 gelijk speelde tegen Pek Zwolle. Bij Groningen één verandering in de basis ten opzichte van die wedstrijd. Vorige week Michael De Leeuw die vorig seizoen hier in Breda het enige doelpunt maakte voor FC Groningen. Dat was ook het winnende doelpunt. Die staat in de basis want Charon Sherry die heeft last ...van een liesblessure en die zit dus niet bij de selectie. En uh, trainer Nebosha Goudelje heeft uh, niks veranderd in de basis van NAC. Dezelfde elf namen bij uh, de ploeg uit Breda in de basis. En dat betekent vooralsnog geen plek voor Anthony Lurling... ...die uh, een paar weken was uitgeschakeld door een uh, liesblessure Hij is weer helemaal fit, maar hij begint op de bank... ...want zijn uh, vervanger Anouar Hadouir heeft het de laatste weken gewoon uh, goed gedaan... En Goedelje vindt dat hij uh, Hadouier nu wel even het uh, vertrouwen mag geven. Over uh, vier minuten begint uh, de wedstrijd hier onder leiding van uh, Erik Bramar En we gaan zien of het avondje nak voor nak gunstig gaat aflopen. En over een paar minuten ook Heerenveen tegen de Go Ahead Eagles. Ja, Heerenveen begon uh, leuk. Deed leuke dingen. Onder andere tegen Ajax 3-3. Maar vier punten uit de laatste vijf, dat is het toch niet? Uh, kan je doorpraten? Gewoon onder het uh, volksvliet <laughs> en die kan. Ja hoor, ik zing niet mee. Dat zal ik de mensen niet aandoen. Ja, je uh, kent ja. de woorden niet eens. Uh, jawel, klinkt dan een d vier in Iederhund. Oh nee, in laat maar. Den, nou ja, laat maar. Uh, Finn Bogen stond ook niet mee. En je zei, ja, vier punten uit de laatste drie wedstrijden. Maar vorige week met tien man tegen de 11 van PSV. Toch uh, knappe 1-1. Ja, ze hebben problemen. Uh, het team van uh, Marco van Basten, Sporting de Gijón, geen Vin geen Vassie, uh, geen Novoor. Van de Berg is geschorst, de Zomer is ziek en dus krijgen we Joeri de Kams op het middenveld en weer in de spits Vilal, bostaci Koklu. En dat uh, is een uh, jonge aanvaller. Ik ben heel benieuwd hoe Herenveen uh, het gaat doen vanavond in de thuiswedstrijd. Waar veel druk op zit. Want er moet toch wel weer een keer gewonnen gaan worden. Dat ben ik helemaal met je eens. Go Ahead Eagles, uitwedstrijd. Overigens voor deze wedstrijd pas drie keer in de eredivisie tegenover elkaar gestaan. In Herenveen, waarvan Go Ahead er twee heeft gewonnen. De laatste keer was midden jaren negentig van de vorige eeuw. Kun je nagaan. Uh, Go Ahead Eagles ook wat problemen omdat Schenk en Tudic geschorst zijn. Uh, maar ook wel leuk dat Xander Houtkoop en Doken Schmid allebei ex-Herenveen tegen hun uh, oude club dus spelen. En extra gebrand zijn. Met name Xander Houtkoop wil graag uh, iets moois laten zien. Ik ben dus ook heel benieuwd wat Ahead Eagles kan uh, laten zien. Het wordt een spannende wedstrijd. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Maar je weet het maar nooit. Pieter Vink is de scheidsrechter. Het is onvallend genoeg niet helemaal uitverkocht hier in het Haagje in Heerenveen. Waar de wedstrijd nu gaat beginnen met de aftrap van Sportclub Heerenveen. En dan uh, Ravijn tegen Kinev. Bob van de Tak. Ja, het is uh, 5-3 voor uh, de kampioen van Rusland. Voor Kinev Kirishi. Dus. En uh, dat is niet echt verrassend natuurlijk. Maar het Rafijn uh, kan toch redelijk bijbleven. Speelt uh, niet slecht, uh, vind ik, tegen deze Russische topploeg. Uh, ja, je ziet wel, uh, wat tekent nou de echte topploeg? Dat de Malmeer-situaties heel consequent benut worden. En dat heeft uh, Kinev Kirisi wel gedaan in die eerste periode. We zitten nu in het begin van de tweede periode. Maar uh, drie keer was er een Malmeer-situatie. En drie keer ook leverde dat een treffer op. Ja, en dat tekent de echte topploeg. Het ravijn had ook wel een aantal Malmeer-situaties, wist daar... Ook wel één keer uit te scoren, maar ook een aantal keren niet. En dat is dan één van de verschillen. Nu weer een treffer. Van uh, Kinev Kirishi en dan uh, is het dus 6-3 voor de ploeg uit Rusland die bij een overwinning geplaatst is voor de volgende ronde. De eerste twee wedstrijden werden ook al gewonnen door uh, Kinev. En uh, dat geldt dus niet voor het ravijn dat uh, wel won van uh, de Engelse laagvlieger London Otter. Maar daar wint iedereen van dus daar schiet je grosso modo niet zo gek veel mee op. Het gaat om die andere wedstrijden... Uh, met name tegen Oegra, die andere ploeg uit Rusland en Rapallo uit Italië. Dat zijn de drie ploegen die achter Kinev Kirishi eh, strijden om de tweede plaats. En die nederlaag van gisteren van het ravijn tegen Oegra was dus wat dat betreft een stap in de verkeerde richting voor de ploeg uit Nijverdal. Die uh, dan maar moet hopen dat straks uh, het resultaat gaat meevallen van Oekra tegen Rapallo. En dan is er misschien morgen nog wat nodig als het Rafijn tegen Rapallo speelt. Maar nu speelt het Ravijn tegen Kinev. En nu uh, ja, willen ze natuurlijk wel stunten. Maar de vraag is of dat realistisch is. Weer balbezit voor uh, de ploeg uit Rusland. 6-3 dus de voorsprong voor Kinev. En uh, de bal wordt nu rustig rondgespeeld door de Russische ploeg. In de hoop een gaatje te vinden in de Twentse defensie. voorlopig lukt dat nog niet echt. De bal gaat nu naar de rechter. De kant naar uh, Okuneva. Die probeert het met een boogballetje. En dat is een hele fraaie treffer. Schitterend doelpunt. Carlijn Brouwer, de kiepster van het ravijn, wordt geklopt. En zo lijkt het verschil nu toch wel gemaakt in het begin van de tweede periode. Kom, het ravijn lang mee, uh, is het nu toch een verschil van vier. En dat lijkt mij eerlijk gezegd lastig goed te maken tegen deze Russische machine. Deze sterke ploeg uit Kirishi. 7-3 dus, de voorsprong voor de ploeg uit Rusland. Heerenveen go Ahead Eagles is begonnen, Andy. Ja, 0-0. Eerste uh, ja, schermutseling in richting het doel van go Ahead. Levert niets op voor Heerenveen, terwijl Heerenveen weer in balbezit is. Met Jurie uh, de Kams overgekomen op huurbasis, als ik het goed heb, van Ajax. Amsterdammertje uit Diemen. En niet meer met volle uh, mond praten, hè? Ja, sorry. Ja, je je verrast me een beetje. Um, Even wegstieken. Uh, <laughs> goed, uh, bal bezit voor Go Red Eagles via een inworp. Aan de rechterkant, daar heeft Doken Smit, ex-Herenveen, zich gemeld. In het uh, rood met geel speelt de bal naar Marnis Kolder. Die uh, ook in Friesland heeft gevoetbald, maar dan bij Harkemaasse Boys. En uh, Marnis Kolder uh, probeert een uh, aardige actie aan te gaan. Gaat de bal naar de rechterkant. Nou, Antonia. En Antonia, daar zijn, is men heel benieuwd uh, wat hij gaat doen. Ten opzichte van uh, de linksback, die de bal nu terugspelt overigens, uh, uh, Mitchell Dijks. Want uh, Dijks is niet een van de snelste, uh, zo zegt men hier in Heerenveen. En die Antonia is een razendsnelle spits. De rechter spits dan. En uh, die kan het terwijl ze een hele moeilijke avond maken voor Mitchell Dijks. De bal gaat naar voren. Oh, die wordt slecht gekopt, zegt. En dan komt de eerste kans voor het Eagles. Maar er wordt uitstekend verdedigd vanaf de zijkant door Heerenveen. En uh, dat uh, betekent dat deze mogelijkheid uh, door die slechte terugkopbal... in het centrum van Herenveen uh, uh, dat die uh, niet doorgaat, de kans voor go Ahead. Nu Herenveen uh, in de aanval. Probeert een 1-2'tje. Rajiv van Laparra, maar dat lukt niet. En dan uh, mag er toch gegooid worden door Zieg, die het overlaat aan Dijks... omdat de bal over de zijlijn is gegaan. Inworp genomen. Bal komt in het strafschopgebied, maar wordt dan uh, met moeite weggewerkt. Maar weer opgevangen door Heerenveen. En uh, is het... Uh, de nummer 12, dat is Juri de Kamps. Die de bal niet goed geeft naar de zijkant. En zo gaat de mogelijkheid voor Herenveen voorbij. De eerste helft is begonnen. Duidelijk na 3,5 minuut. Met wat schermutselingen heen en weer. Maar nog geen echte kansen. Dus ook geen doelpunten. Nog altijd 0-0. Al nou, wel kansen in Breda bij NAC, FC Groningen. Arman, Afsaroglu. Nou, eentje dan een kleine voor Philip uh, Kostiet van FC Groningen. Na bijna twee minuten voetbal in Breda. 0-0, nog wel de stand. Maar dat was een goede paas van Wijnaldum voor FC Groningen. Aan de linkerkant waar Kostic goed de ruimte indook. En daar opeens opdook aan de linkerkant van het strafgebied. Maar de bal naast de golf en ten rouwelaars schoot. Als Nak voor het eerst misschien kan uitbreken met Danny Verbeek. Aan de rechterkant van het strafgebied zoekt Wijnaldum op. Draait naar binnen. Verbeek geeft dan slim mee aan Sepp de Rover die de voorzet geeft. Kan die binnengelopen worden? Nee. Poupon, de spits van uh, Nak Breda. Die maait dan net over. Uh, ...over de bal heen. Gevaarlijk moment door die goede actie van Verbeek. Die uh, leek naar binnen te gaan en te schieten... ...maar de bal vervolgens slim meegaf aan de rechterkant aan de rover... ...die met een harde paas laag over de grond Poepon hoopte te bereiken... ...maar die kreeg net geen uh, voet achter de bal. Waardoor uh, de voorzet van de rover over de zijlijn uh, verdween aan de rechterkant van het veld... ...en uh, Groningen nu mag ingooien, heeft dat uh, gedaan... Via man Jasko. Maar Nak neemt al snel over. Heeft nu de bal ook met Verbeek. Halverwege de helft van FC Groningen. Verbeek moet terug. Want wordt opgejaagd door Wijnaldum. Nak nog wel steeds in balbezit. Waar Verbeek nu weer aan de bal komt. Het is aan de rechterkant van het veld. Kieft de bel tegenover zich. Het is Hadouier nu in balbezit. Terwijl er nu iemand voor mij heen loopt. Waardoor ik geen idee meer heb waar de bal zich bevindt. Daar is die weer, zie ik. Nog steeds aan de rechterkant voor Nak Breda. Ze hebben de rover aan de bal. Heeft hem meegegeven aan Hadouier. Groningen zit er kort op. Probeert NAC terug te dringen op eigen helft. Lukt nu ook want Hadouier moet hem terugspelen. Op Henrico Drost. Die zijn 150ste wedstrijd in de eredivisie speelt vandaag. De centrale verdediger van NAC die de bal nu heeft meegegeven aan Sarpong. Halverwege de helft van FC Groningen nu aan de linkerkant. Is het Verbeek die de bal heeft. En hoopt dan langs een tegenstander te gaan. Moet dan terug omdat hij op de huid wordt gezeten door uh, Manjasko. Nak nog wel nog steeds in balbezit. Nak nu al bezig aan een goede reeks van een paar minuten in balbezit. 3,5 minuut gespeeld. 0-0 nog wel de stand. Bal wordt uh, via een been van een FC Groningen speler. Volgens mij is dat uh, Manjasko over de zijlijn uh, gespeeld. Waardoor uh, Seuntjes nu mag ingooien voor Nak Breda. Hij heeft dat gedaan. Bal belandt in stadsgebied. strafgebied. Is daar een schot? Mogelijk. Dat is wel mogelijk van uh, Danny Verbeek, maar die bal, die mistrichting. Die gaat zelfs over de zijlijn waar de FC Groningen mag ingooien. Na bijna vier minuten voetbal. Eén kansje gezien voor Groningen en eentje voor NAC. Mooi een evenwicht, net als de stand 0-0. Dus Wolle zijn ze ook weer bezig. Is RGC in de tweede helft al over de middellijn geweest, Frank Vierleit? Ja, sterker nog, ze krijgen nu een vrije trap. De hoogte van de 16 meterlijn vanaf de linkerkant getrapt. Dus even opletten voor Peck. Dat hij in het begin van het seizoen met name een aantal doelpunten tegenkreeg uit standaard situaties. Toen waren het met name hoekschoppen. Nu staan ze te verdedigen in de zone met z'n vijf mensen op rij. Wordt natuurlijk gevaarlijk. Bal wordt doorgekopt door Van Hoevelen richting de tweede paal. Maar daar gaat hij aan voorbij. En dus zwollen even uit de zorgen. Met die 1-0 voorsprong verkregen vlak voor rust. En na rust in de ploeg gekomen. Drost, Jesper Drost, geblesseerd geraakt tijdens een training met Jong Oranje. De wedstrijd daarvoor was hij net gedebuteerd voor Jong Oranje. Uitstekend begonnen aan het seizoen bij Peck, Vijf wedstrijden meegespeeld, maakte ontzettend veel indruk. Haalde niet voor niets Jong Oranje, maar raakte dus geblesseerd. En vandaag is hij weer terug na veel problemen met zijn lies, Nog niet helemaal pijnvrij, zei hij van tevoren, maar... Hij kan wel gewoon spelen. Oh, nu even opletten. Schet, Joachim, 1-1. Zo, dat is een vlotte counter. Daar laat Zwolle zich even te kijk zetten. En Joachim doet het dan weer. Eindstation zijn op een belangrijk moment. Er ligt nog een RKC'er op de achterlijn. Dat is Schet, de man die er door kwam. En uh, daar gaat misschien nog wel een kaartje komen. Hij gaat even kijken wie dan uiteindelijk uh, de dader is. De kaart gaat naar Boer. Zie ik dat goed? Ja, inderdaad. Want die heeft dan uh, daar uh, de tik uitgedeeld aan Schet. En uh, uiteindelijk zo ook de kans geboden aan Joachim... Terwijl RKC dus razendsnel over de linkerkant kwam. Eén eh, zwak momentje van de Zwolle Defensie. Het is nog een lastige kans ook voor Joachim. Die hem notabene achter zijn standbeen langzaalt. En wie maakt daar dan de fout verdedigend? De man over wie ik het net had. Jesper Drost. Die eh, komt daar eh, niet goed uit. Mist de bal. Schet komt door. De bal breed gelegd en dan achter zijn standbeen langs. Inderdaad, ik zie het nog een keer in de herhaling nu. En Joachim maakt zo een mooie goal. De 1-1 volledig tegen de verhouding in. Laat dat duidelijk zijn, want Zwolle was tot nu toe oppermachtig in deze wedstrijd. Maar ja, drie keer paal en lat geraakt en pas één keer de touwen. En Joachim heeft ook gewoon drie kansen gehad en dus de goal gemaakt. Na, nou wat zal het zijn, een minuut of zes... Uh, in de tweede helft. RKC dus op gelijke hoogte. Het uh, spelletje uh, van kat en muis kan weer opnieuw beginnen. In Zwolle 1-1 is het. En dan in Go Ahead Eagles. Even kijken of Andy tijd voor ons heeft. Altijd voor jou uh, Ronald. Uh, zelfs op uh, de 25 jaar uh, avond van nol. Nou dan weet jij genoeg. Oh, het, ja. is, uh, voor, dank je. <laughs> het is balbezit voor Go Ahead Eagles. En uh, het staat 0-0 bij... Heerenveen tegen de go Ahead Eagles. Nog niet al te veel gebeurt in de eerste negen minuten van deze wedstrijd in het Abelestra Stadion. En dus uh, ja, kijken we naar een uh, rustig opbouwend go Ahead Eagles. Heeft uh, balbezit via de rechterkant, via Doken Schmid. En Schmid gaat de bal weer helemaal teruggeven richting Eloy Room. Vorige week een uh, dikke nederlaag tegen Vitesse. 3-0. En uh, ik zei het al, Heerenveen had een redelijk goede avond uit bij PSV toen het 1-1 uh, werd. Nadat uh, Van den Berg een, uh, een rode kaart kreeg al heel snel in de wedstrijd. Dat was een knap resultaat nu. Antonia, zo, die is snel. Hè? Ik zei het al. En daar moest toch even goed opgelet worden door Arnold Kruiswijk. Die de bal terugspeelt op zijn keeper. Op Nordveld, die de bal nu naar voren geeft. Bal opgevangen door Van Arnold. Van Arnold speelt de bal even naar voren. Naar de rechterspits. Uh... Glue. En dan gaat de bal over de zijlijn via Van Aanholt. Die de bal even terugkreeg En kan Go Ahead gaan gooien. Er gebeurt niet al te veel in de openingsfase. We hebben dan ook al tien minuten gespeeld. En staat nog altijd 0-0. Dan gaan we naar nakt tegen FC Groningen. Arman. 7,5 minuut gespeeld in Breda, 0-0 de stand. Als er misschien een kans aankomt voor FC Groningen als Zivkovic, de jonge 17-jarige spits probeert weg te draaien bij Kwakman. Maar dat lukt net niet, waardoor Kwakman de bal kan wegwerken. Groningen wel weer in bal bezit met een voorzet van Kierum. En De Leeuw probeert dan binnen te schieten, maar die wordt heel kort gedekt door Henrico Dross... waardoor hij wel schiet, De Leeuw, maar ook overschiet. Weinig gevaar voor de goal van Ten Rauwelaar, die nu de doeltrap mag nemen voor NAC. Eén schotje nog gezien in de laatste paar minuten van Mats Seuntjes de middenvelder uit de tweede lijn van een meter of twintig. Maar dat schot miste richting. Ging een paar meter langs de goal van Marco Bizot. Waardoor het hier na acht minuten nog steeds 0-0 staat. Ten Rauwelaar nu de doeltrap heeft genomen. Die gaat ver. Probeert het hoofd te zoeken van uh, Spits Poupon. Maar daar zit Groningen tussen via Botteghin. NAC neemt wel weer over met Van der Weg. Die dan terug moet naar zijn doelman. Ten Rauwelaar omdat dat Sivkovic hem opjaagt. en Rauwelaar moet dan snel uittrappen. Doet dat. Zoekt Sarpong. Maar die uh, Verliest het kopduel, wordt ook een overtreding gemaakt vindt scheidsrechter Erik Bramaar door Sarpong. Op Botteguin van FC Groningen. Waardoor Groningen de vrije trap mag nemen. Rond de middenlijn is dat. Is inmiddels gebeurd via Botteguin. Die nu weer de bal heeft halverwege de eigen helft. Gaat in een wat rustig tempo. Wedstrijd begon leuk. Met een kansje voor Kostic en eentje voor Poupon. Maar die gingen er allebei niet in. 0-0 dus de stand als Groningen. Nu wordt opgejaagd op eigen helft door Hadouir En Kappelhof dan terug moet op Bizot. Bizot die op zijn beurt weer te maken krijgt met Spits Poupon. Waardoor hij een lange doeltrap uh, moet nemen. En de bal kan worden overgenomen door Nakbreedda. Dat nu een bal bezit is aan de linkerkant van het veld met Sarpong. Die zoekt zijn tegenstander Wijnaldum op. Sarpong probeert een actie te maken. Kan hij er langs. Hij heeft nog steeds de bal aan de rand van het stadgebied Gaat dan langs. Manjasko geeft ook een voorzet. En daar is opeens de goal van Danny Verbeek. Ja hoor, wat een goede actie van Sarpong aan de linkerkant. Hij uh, kreeg de bal uh, rond de middenlijn. En ging toen lopen met de bal. Manjasko die hield hem wel in de gaten. Maar daar was opeens een uh, goede actie van die linkervleug aanvaller Sarpong. Hij gaf de voorzet en Danny Verbeek stond helemaal vrij in het strafgroepgebied uh, van FC Groningen. De centrale verdedigers waren hem helemaal kwijt. Ik zie dat hij goed wegloopt bij Wijnaldum. De paas is goed van Sarpong en het schot van Verbeek ook. Kansloos is bizot waardoor nakt na bijna 10 minuten op een uh, 1-0 voorsprong komt tegen Groningen. Dobbend Danny Verbeek. 10 minuten is er ook uh, zo'n beetje gespeeld in Heerenveen bij Heerenveen, Ahead Eagles, daar is nog niet gescoord 0-0. En die andere wedstrijd die al in de tweede helft bezig is... een minuut of twaalf inmiddels pek zwolle tegen RKC. De tussenstand daar 1-1. En straks nog uit Almelo om kwart voor negen... Heracles tegen FC Utrecht. Dat alles in het volgende, de volgende uren van Langs de Lijn. Tot 11 uur zijn we er vanavond. En we zijn terug naar het NOS Journaal van 8 uur. Tot zo.